Goedenavond, ik ben Iere Schut. De grote toename van het aantal drugsdoden komt vooral door verslavende pijnstillers zoals morfine en oxycodon. Het gaat vaak om een opzettelijke overdose, zegt het Trimbos Instituut. Ook allerlei nieuwe chemische drugs maken meer slachtoffers. Door cocaïne vielen iets meer doden, door ecstasy en wiet nauwelijks.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 en die beginnen later deze week. En hij zegt zelf dat hij van plan was om gewoon terug te komen. Maar bondscoach Rintje Ritsma zegt dat Marcel Bosker... dat hij Marcel Bosker heeft moeten bellen... voordat hij terugkwam naar de Olympische Schaatshal. Toen hij niet werd opgesteld op de ploegenachtervolging vanmiddag... vertrok hij en dit is zijn eigen uitleg. Nou, ik dacht ik ga even heen en weer uh, mezelf opfrissen... en dan kom ik op tijd weer terug. Maar ik stond langer in de file dan ik had gehoopt eigenlijk. Dat was een beetje kloten. Maar uh, ja, het is nu wat het is. Nou, Ritsma vindt het respectloos en had graag gehad... dat. Bosker in de schaatshal was gebleven. Uiteindelijk wonnen de mannen geen medaille. De dames wel, die wonnen zilver krijg je nog het weer? Grotendeels droog en de temperaturen liggen dicht bij het vriespunt van 8. Morgen begint droog met regelmatig zon. In het noorden blijft het rond het vriespunt. In het zuiden wordt het een graad of zes. En tot zover het 538 nieuws. Ik denk dat Rintje Ritsma binnenkort naar het UWV kan. Denk dat jij? Denk ja, denk van wel. Iris, <laughs> dankjewel. Graag gedaan. 1 minuut over 7. Tijd voor verse verkeersinformatie door Flitsmeister op Radio 538. Vertraging op de A4. Amsterdam richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en Rijswijk 10 minuten en de A58. Eindhoven naar Tilburg, tussen de brug over het wilhelmina en en Moergestel, 22 minuten en dat komt door een ongeluk. Dan wordt er ook nog geflitst op de A1 onder andere. Hengelo richting Deventer bij 108.5. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 71.2. De A2 Utrecht richting Amsterdam bij 55.1. En tot slot de A15, de Rotterdam richting tussen, euh, Nou ja, niet tussen. Bij Hardijsveld-Giesserdam, directe meterpaal 88.1.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 38, zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja. Martijn. Ja, Zo, welkom op je dinsdagavond. Zometeen Topic Fireboy. Harry Styles komt eraan. Maar eerst Bruno Mars. Radio 5, 3, what good is? Het is nog steeds eventjes, vind ik, persoonlijk een klein beetje wennen. Dat we tegenwoordig niet meer worden platgebeld... zodra we een plaat van Bruno Mars draaien. Dat was een paar weken terug. Dan kon je kaarten winnen hier voor zo'n concert in de arena. Nou, dat hebben we geweten. Maar goed, die kaarten zijn inmiddels vergeven. Maar er is hier op 538 genoeg ander mooi spul te winnen. Daar kom ik zo meteen even bij op terug maar eens even de dinsdag op gang helpen. Althans, de dinsdagavond. Want je hebt natuurlijk al een dikke deel van de dinsdag achter de rug. En ik hoop dat het een beetje goed gegaan is vandaag. Dat je meer succes had dan de schaatsers vandaag op de vroege Achtervolging. Ja, ik vind het vooral een beetje sneu voor Joy Beunen. Die had ik wel een gouden medaille. Maar het zat er niet in. De vrouwen pakten zilver. verloren in de finale van Canada. En de mannen, ja, daar uh, ging eigenlijk alles mis. Ik zei net al bij Iris in het Nieuws. Die Rintje Rits waar de bondskoos, die staat binnenkort bij het UWV, denk ik. Nou... Mocht je nou toch een beetje beteuterd zijn, ook vanwege onze plek en onze medaillespiegel, geen paniek. Hist van 538 helpen overal tegen. Zometeen Kaigo en Selina Gomez met It Ain't Me. En dus zometeen ga ik je voorbij praten over wat er moet gebeuren om hier aan mooie prijzen te komen de komende weken. Dus dat hoor je ook zo. Naar Harry Styles. Take no Christmas for me, I'm told to drinks go straight to my knees, I'm so. Dan bij Bambi. De 538 zomerweken. Morgen 3 graden, overmorgen 2 graden. Dan een paar dagen iets beter, maar niet bijster warm. Daar kan er een sneeuw bij voorbij komen. Nou, het is drie keer niks. Dus ik denk dat we qua planning precies goed zitten. Met de 538 zomerweken. Deze week en volgende week sturen wij je naar de zon. Als jij even een klein raadseltje oplost, luister goed naar 538. Op een gegeven moment hoor je een zomerrit voorbij iets voorbijkomen waarin dan een woord is weggeponsd. En als jij weet welk woord er achter die pons hoort te zitten, bel dan meteen 0909-3050. kom je in de uitzending en je geeft het goede antwoord. Dan geven wij een sieper aan het rad hier, waar nou ja, een aantal hele fijne bestemmingen op staan. Spanje zie ik, Rodos, Mallorca, Creta, Ibiza, Bulgarije is het bij, de Joker, dat mag je zelf kiezen. Dus ja, het is goed luisteren geblazen. Dan op tijd bellen geblazen. En dan is het kofferpakken geblazen in de 538 zomerweken. Wil je alles nog even rustig checken? Dan check je even 538.nl. En nou ja, check vooral 538. Want als je die opgave hoort meteen bellen 0909 3000 538. Slammer komt eraan met de nieuwste Home zometeen op meteen naar Jisoo en Zane met ice closed. Thomas, is I don't want to leave you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 met hun muzikale bromance niet nodig. David Getter komt eraan en ook With Him Temptation zo betekent. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow Morgen om kwart voor tien. De mop van Ari uit Amsterdam. En bejaardestel. Even laten zie je ze bij de hek staan. Die gaan met een partij tekeerd. Die staan te schokken en te doen. Die vallen op een gegeven moment laafloos op de grond. Gaat alles goed? Nou, ik heb nog nooit zulke heftige seks gezien. Nou, ze zijn gewoon ons hele tijd geleden, maar toen stond er stroom op de weg. <lacht>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 Hotel? Trivago. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Authentiek bergdorpje of levendig skigebied. SunWeb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skiplas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op SunWeb.nl.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 Alle Arla Care 450 gram, 1% per se gratis. Alle Knorwereldgerechten en maaltijdmixen, ook één per se gratis. En alle Ben Jerry's en Magnum Pints, ook één per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkeren van Hé, hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje.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 Je luisterde naar de Cheesy Chicken, een kipburger met kaas.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 Say yeah. yeah. Temptation, Somebody Like You op Radio 538. Ik uh, ben dan wel een man, maar ik kan wel een klein beetje multitasken. Zo ben ik dan nu mijn radioprogramma aan het presenteren. Maar ondertussen staat hier in de studio ook de Olympische Spelen op tv aan. En dan kijk ik altijd even, als de muziek draait, even met een schuinhoog... naar wat er allemaal gebeurt. En hoe meer ik kijk, hoe meer ik eigenlijk hoop... of misschien ook wel denk... dat ik ook ooit een Olympische Wintersportmedaille zou willen winnen. De vraag is dus alleen... In welke sport? Gisteren was het schanspringen bezig. En toen dacht ik, ja, weet je, het ziet er niet zo heel moeilijk uit. Dus in Google: is schanspringen nou heel moeilijk? Nou, toen kreeg ik terug, ja, schanspringen wordt beschouwd als een van de moeilijkste, meest technische en gevaarlijkste intersporten die er is. Toen dacht ik, oké, okay, nou misschien moet ik dat even laten varen. Nu is het bobsleeën bezig. Ja. Je rent een stukje, springt in die slee... doet je ogen open na anderhalve minuut en dan ben je beneden. Althans, so het ziet er dus weer niet zo moeilijk uit. Dus wat denk je? Ik googelen... Is bobsleeën moeilijk? Het antwoord... Bobsleeën is extreem uitdagend, vereist stalen zenuwen, extreme concentratie en fysieke kracht. Het wordt omschreven als een achtbaan, maar dan 180 keer erger. Dus ik zei het gisteren ook al, ik denk dat ik toch maar weer even terug naar het curlingen ga zo. Maar het ziet er wel lijp uit. Ik vind het echt jammer als die spelen moeten weer voorbij zijn, zo doet het ook. Hey, F4 Jack en Amel die komen eraan met Rivers. Dat is over een paar minuutjes het geval naar Jamelia en Superstar. Nu op 538. Write it on a piece of paper. Got a feeling I'll see you later. There's something about this. Let's keep it moving. And if it's good, let's just get something cooking. Cause I really wanna rock with you. I'm feeling some connection to the things you're I told you that I never would zou, ik heb je verteld dat when I uh, nou ja, moet zich zorgen maken is een groot woord. Maar... Het zou kunnen zijn dat hij binnenkort getackeld wordt door Joost Klein. Dat klinkt ook heel raar, maar die gaan allebei optreden op Coachella. Een jubel van een festival in de woestijn in Amerika. Uh, en Joost heeft al laten doorschreven dat hij heel graag eens een keer een trek zou willen maken met uh, Justin Bieber. Dus ik weet niet hoe die backstage uh, daar geregeld is. Maar het zou zomaar kunnen dat hij twee elkaar tegen het lijf lopen. En wie weet wat dat oplevert. Jordan de Biebs dus op 538. Het zometeen spelen we heidje voor een feitje. Ik bedoel, ik vind het altijd fijn dat jij iets wijzer deze dag afsluit dan dat je hem in eerste instantie begon. Je krijgt zometeen een feitje van me voor drie kwart ongeveer. Dat moet je zelf even afmaken, maar als je dat goed doet, ligt er een prijzenpakket voor je in het verschiet. Dus dat zometeen. Mark Ember hoor je ook nog, maar eerst Steady Swims, gone, gone, gone op tame. Like oil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 We throw a cheers The worry's free Uh, tijd voor Heitje voor een, feit. heitje, voor een feitje. Ja. Het werkt heel simpel. Ik ben van mening dat je nooit te veel nutteloze feitjes in je mentale bagage kunt hebben. Dus iedere avond trakteer ik er op eentje die je wel eventjes zelf af moet maken. Dus ja, daar staat dan iets weer tegenover. Je kunt kans maken met 5-6 als je het feitje op de juiste manier aanvult heb je nog drie antwoordopties voor ook. Dus eigenlijk, ja, je kunt ervoor kiezen om het op het grappigste manier af te maken. Je kunt er ook voor kiezen om te gokken op het juiste antwoord... en dus kans te maken op de prijzen. Maar hoe dan ook, niks voor niks. Als je het goede antwoord instuurt via de app van 538... maak je dus kans op het 538-prijzenpakket. Luister goed, want het feitje van vanavond gaat over ja, iets raars uit Amerika. Nou, dan weet je, dan kun je alle kanten op. Maar let op, op de plek van de puntjes moet je dus iets invullen. Daar krijg je drie opties voor uh, van me... App dan even door met de F45, van jij denkt dat het een goede optie is. Daar gaan we. In Amerika mag er volgens de wet... in pindakaas puntje, puntje, puntje zitten. Wat moet er op de plek van de puntjes? A. Insecteneitjes. B. Rattenharen. Of C. Huidschilvers. Smakelijk eten. Dus in Amerika mag er volgens de wet uh, in pindakaas puntje, puntje, puntje zitten. A, insecteneitjes, B, rattenharen of C, Huidschilfers. Welk rassig antwoord denk je dat het juiste is? Typ het in of spreek het in in de app van 538. Wie weet, weer dus zometeen het 538 prijzenpakket En rond 10 over 8 krijg je het feitje hoe dan ook helemaal compleet, gratis en voor niks. Net als Calvin Harris trouwens, want Blessings komt eraan. En ook Marshmallow en jelly rolls zo met Holy Water. En Loco Loco van Gordo en zonder veld. De Dashmash komt er ook aan. Lidl Minis! Wij zijn de